Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Zaanstad gaat toch geen vluchtelingen opvangen op een cruiseschip. Het idee was dat er op het schip ruim duizend Oekraïense vluchtelingen zouden worden opgevangen, maar dat gaat dus niet door. Volgens de burgemeester heeft het schip generatoren nodig voor energie en dat zorgt voor te veel stikstof. In Delft kunnen vluchtelingen binnenkort wel terecht. Bij de universiteit daar is een noodopvang gemaakt. Eind deze week of misschien begin volgende week gaan wij hier 200 bewoners ontvangen in dit soort units. Uh, Vier we hebben wat algemene ruimtes en wij mogen hier van de gemeente vijf maanden blijven zitten. De 200 plekken in Delft zijn niet specifiek voor Oekraïnse vluchtelingen, maar worden ingezet voor allerlei asielzoekers. In Frankrijk is het al weken bloedje heet. It's just... Het is heel erg warm. Het voilà, Je bent gewoon really Verleidelijk om dan lekker de airco te laten loeien. Maar vanaf vandaag gelden er strenge regels. Zo moeten winkels in heel Frankrijk hun deur dicht houden wanneer binnen de airco aanstaat. En ook zie je in Parijs voortaan s'nachts geen reclameborden meer shinen. Veel te zonde van de stroom, vindt de minister. Fans van Britse voetbalclubs moeten het even doen zonder shirtje van hun favoriet speler. Volgens de BBC zijn er problemen bij leveranciers zoals Puma en Adidas, waardoor fanshops nog leeg zijn. En dat te veel, terwijl fans juist nu zo snel mogelijk het shirt van volgend seizoen willen hebben. Bij sommige clubs moeten supporters misschien wel tot november wachten voordat ze een shirtje kunnen kopen. Een dikke kans dat jij al meerdere wespen om je oren heen hebt horen zoomen. De dieren zijn dit jaar vroeger dan normaal en de deskundigen verwachten er nog veel meer. Want het was een zachte winter. En ook al heb je misschien liever een zomer zonder wespen, dat is volgens deze wetenschapper niet handig. De wereld heeft wespen heel hard nodig. Ze bestuiven bloemen, maar ze vangen dus ook heel veel plaaginsecten weg. En het zijn hele grote predatoren en ze vangen dus ontzettend veel insecten. En zit je straks tussen de wespen, blijf dan vooral rustig. Wat het beste helpt, is ze dan toch rustig met handbewegingen proberen weg te jagen. Anders kun je eventueel een spuitflesje met wat water gebruiken. Als je water over ze heen vernevelt, dan gaan ze terug naar hun nest en dan de ze ook kwijt. Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Later plaatselijk kans op een bui, met ook onweer. Het is zo'n 15 tot 20 graden. Morgen eerst buien, later gaat de zon schijnen. Het wordt dan 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Een beetje zomersnummer om mee te beginnen. Nou, de zomer hebben we denk ik een beetje gehad. Afgelopen dinsdag. Want toen uh, reikten de temperaturen toch nog een beetje tot tropische warm. Hè? En in aansluiting erop uh, dacht ik... Nou, zullen we dan toch uh, HP, Vince en DJ Lambda nog eens een keer laten horen met Broken. Want als ik uh, vanavond... Onderweg hier naartoe, dan mag je toch alweer een jas trekken. Het is uh, nog niet eens 20 graden, dus dat is wel schreeuw contrast met afgelopen dinsdag. Goed, welkom bij deze Alternative FM. Bij Alternative FM op 22, nee 21 juli. 22 juli is morgen, dat is uh, de vrijdag. En dan zijn er toch alweer uh, de nodige releases te verwachten. Bij eentje... ...vis ik achter het net. Maar ik zal wel stiekem al even een paar seconden van dat uh, nummer laten horen. Want ik ben toch nog wel een beetje een vervelend mannetje... ...die in dat opzicht um, even nog toch een klein beetje zijn gram gaat halen. Ik heb het over die uh, nieuwe single van Von V. Turmoil, Turmoil. Dat is uh, de nieuwe single. En het komt van een, uh, van een derde EP die ze gaan uitbrengen. Dus dat... Um, daar zullen we uh, ter zijnde tijd nog wel het een en ander over horen. Misschien dat we dat uh, volgende week maar eens eventjes gaan vragen. Dan leggen ze maar hun repetitie... Uh, avond een klein beetje stil. Want ik, uh, ik heb begrepen dat ze meestal op donderdagavond aan het uh, repeteren zijn. Aha. Ik zou zomaar denken dat ik daarom uh, niet uh, dat, uh, dat verhaal heb meegekregen. Maar goed, maakt niet uit... Uh, dat is het uh, verhaal van Vee. Maar er zijn tegenover wel twee andere nieuwe nummers... die ik wel mag draaien en die morgen toch ook uitkomen. Um, de eerste single die ik uh, laat horen... tenminste, dat is Skink. Dat is een gezelschap onder meer uit Beverwijk. En, uh, dat is een beetje een Nederlandstalige hiphop... drietal dat zwaar elektronische geluiden in hun uh, werk gebruiken. Dat is één. En... De tweede, dat is uh, van Panda Noir. Dat is, ook een, uh, dat is ook een band hier uit de buurt. Haarlem Leiden. Grofweg. Um, en dat uh, heeft te maken met een beetje de, het verhaal van Esme Gabeler. Die gaan we straks ook uh, in het laatste uur bellen. Want uh, er is een, een nieuwe single en die heet Light Me Up. En die komt morgen eveneens uit. Dus dat uh, is in ieder geval het uh, verhaal van vandaag. Verder zitten er natuurlijk ook nog wel wat, uh, wat dingetjes in... Waar we de vorige keer een beetje, een beetje de plank mee mis hebben geslagen. Tenminste, dat is een beetje zwaar uitgedrukt en ongelukkig uitgedrukt. Maar die hebben we bijna over het hoofd gezien. Bijvoorbeeld een nieuwe single van Bonaniki. Een deelnemer aan de Rob agda wordt, Namelijk in de eerste voorronde zaten zij erin. En bovendien is het ook heel erg leuk. Die Bonaniki die is geselecteerd voor de popronde van het najaar. Dus dat belooft al wat. Dan heb je toch wel wat in je mars. Want als je de popronde haalt... dan heb je wel iets te vertellen. Ik weet niet of het voor dit gezelschap... uit Haalem Amsterdam geldt. Maar we hebben ze wel eens... in ieder geval meegenomen. En bovendien mochten we die single ook een beetje... vooruit draaien destijds. Maar het blijft wel erg leuk om, om ook nu eventjes... voorbij te laten komen. The Gumbo Kings and Changes Somehow.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 It's getting pretty, babe Can you tell me what's been happening last night? Times can't make up for the bad Had to get you out of my head Als Van alle van drie, zo als ze voluit heet, ja, je denkt. Je denkt dat het het afgelopen is, maar uh, dat is het dus niet. Ik moet voortaan even mijn klep houden in de laatste 5 seconden, maar goed. Uh, de Gumbo Kings hoorde je daarvoor met Changes Somehow. Ze hebben in mei van het afgelopen jaar hebben ze nog een uh, single uitgebracht, uh, Four Walls. Of ze die ook gaan spelen komend weekheinen, Want ze uh, zijn te zien, dat heb ik uh, begrepen uit een... Uh, <laughs> Uit een verhaaltje van Willem de Waard. Die, die, die gooit dan even een chatbericht ertussen door. Die zegt: Ja, ze spelen op Brille Blues. Eh, dat is in Brille. Eh, begint eh, 30 juli om 3 uur. En het eindigt op 31 juli om 11 uur. Kortom, twee dagen lang. En daar staan die Gumbo Kings ook. Eh, mocht je dan ook eh, eventjes in de gelegenheid zijn om daar te komen kijken. Nou, dan kun je die Gumbo Kings eh, nog een keer aanschouwen. Bovendien, eh, dat zeggende... dan ga ik er ook vanuit dat die komende zaterdag tussen 12 en 2, tenminste, sowieso een track van de Gumbo Kings te horen is in dat uh, programma bij vriend Willem de Waard uh, bij Radio Kapelle. Want dat is dan uh, wel weer een, uh, een voorwaarde, want uh, het is zo dat hij meestal uh, de muziek uh, draait rondom bepaalde festivals. Dat had hij ook de afgelopen keer gedaan met uh, The Arthurs. Uh, bovendien had ik dan op een gegeven moment uh, zaterdag in ieder geval beurt bij, uh, bij deze omroep. Dus ik had ook een, uh, een, ook een nummer van de arters gedraaid. Dus ook kwamen die arters op twee verschillende zenders twee keer voorbij. Dus dat was dan wel heel erg aardig. Uh, dan nog even iets anders. Want ondertussen zijn er ook uh, muzikanten bezig met nieuw materiaal aan het uh, maken. Uh, straks, in deze uitzending uh, zal je het een en ander horen over. Bijvoorbeeld Light by the Sea. Die uh, zijn bezig met uh, nieuw materiaal uh, te maken. En op 4 augustus mag ik de nieuwe single ook gaan draaien. En bovendien zit Davy Knobel van Light by the Sea... dan ook telefonisch in de uitzending. Dus dat één ding, vooruitlopend. Maar er is nog veel meer, want ook vriend Paul Bond is bezig... met 16 nummers die nog bovendien op een nieuw album gaan komen... Eigenlijk zijn debuutalbum, want het is een, een soloalbum. Um, we kennen hem al van, het, uh, van de EP de Sunset Blues, die hij al heeft uitgebracht. En vandaag had hij iets, oh, nee vandaag, eigenlijk gisteren had hij iets gepost op uh, Facebook. En dat liet hij ook uh, zien dat hij zelf op een, uh, op een dwarsfluit uh, speelt. Op het nummer Out of Season. Dat uh, nummer komt dus op dat nieuwe album uh, te staan. Maar van Sunset Blues hebben we nog, uh, nog een heel mooi nummer. En dat is Seasons of the Acorn. It's a season of the acorn And a mind that slips away belonging and restraint but I'm never once the same when October rings the bell it's the season of the maple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 We drink and we talk. It's a season of the leaves, and they're falling on the deck. But they also cover all the derailed train wrecks, and a gunshot fills the air. We heard it here.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 Nature call, that's right, nature call, that's right. So have you ever been in a situation you wished you could travel faster than light? Cause you don't have enough time To be on time This time You didn't figure out right In time what happened too fast Cause time is gently while And guess what? Nature call That's right Nature call I play the piano for a while. Nature Calls. En dat is een, uh, een samenwerkingsverband uh, met uh, meerdere muzikanten... waarbij bijvoorbeeld Rona Roda en die uh, S.M. Kabeler die we straks nog aan de telefoon hebben ook hun medewerking aangeven. Bovendien, wij uh, de dames uh, hebben toch nog uh, wel wat uh, parallellen. Ik zei net, uh, SM Kabelen gaan we straks uh, meepraten. Maar volgende maand, uh, dan komt Ronald Rode hier naar de studio... om live een aantal nummers uh, te laten horen. Dus uh, sowieso uh, wordt het uh, komende maand nog uh, best wel interessant bij ons. Uh, 11 augustus, dan speelt Wendy Moore. Uh, dat uh, in Samen met uh, burgemeester David Molenburg. De muzikale burgemeester in dit geval. Want uh, de muzikale kant... zal hierbij uh, uh, zeer nadrukkelijk... Uh, naar voren komen. En uh, David kennende... Uh, hij houdt ontzettend veel van Tram House... Uh, op dit moment. En uh, ik ben bezig... om uh, de jongens van Tram House... Uh, voor die datum ook... telefonisch in de uitzending uh, te trekken. Dus in dat opzicht uh, zal het dan wel eens... heel erg leuk kunnen zijn als... David zijn muzikale helder van dit moment dan aan de telefoon kan uh, krijgen. En dat hij daar ook uh, de nodige vragen zou kunnen bijstellen. Maar zover is het nog niet. Want uh, Tram House uh, daar loopt in ieder geval een verzoek voor. Ze hebben gereageerd. Maar ze moeten even kijken in de agenda of het allemaal nog een beetje past. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal. Um, nu tijd voor Demira. Want uh, zij heeft uh, een paar weken terug een uh, nieuwe single uitgebracht. Uh, maar dit is nog een van de vorige singles. En dat is... Cheap day Mon amour, pourquoi es-tu si fou? Pretty than whatever you make me do. As your poet, moody girlfriend, we manifest with pockets full of chef. Shut the working, shut the curtains. You make my moat run. Yeah, we're there smoking fags, hot like an idol. I pull and chase, and he believes in Venus. So one gonna fix this. Je de de en de birthday the birthday, cake. The birthday cake. While en de Sur la grande plage, sa me boule, I fantasize, and like a god with huge blue eyes, he enjoys the beach the soda with ice, am I upsetting, apologetic, way too responsible, while I throw pebble stones to his horizon, he likes to see the funk, cause he believes in Venus. Blowing down the fix sticks, I'm crushing the hard drive, he takes the biscuits and de casual. druppels staan op mijn voorhoofd. Maar goed, het is uiteindelijk gelukt nog met 40 seconden op de klok. En uh, uh, waar heb ik het dan over? Over de Mira. Uh, want uh, we hebben net Cheap uh, Date gedraaid. Maar uh, de reden is dat we er uh, telefonisch in de uitzending uh, willen halen. Maar wat gebeurde er nog met nog 40 seconden bij Cheap Date? Hoorde ik eerst een voicemail en dan denk ik... Oh god, daar gaat mijn hele verhaal weer het putje door. Maar Demira, wil je dat nooit meer doen? <lacht> nee, sorry. Hé, <lacht> hey, hoe is het? Ja, met mij wel, maar ik heb wel een hartslag van, nou, van dik boven de 180, dan lijkt het al Nee, maar al, al, alle gekheid op een stokje, maar ik ben blij dat je aan de telefoon hangt, in ieder geval. Dus, ja. De Cheap Date, die hadden we net gedraaid, maar dat heeft alles te maken met Metropolis, dat nummer wat je, ik dacht, twee weken terug hebt uitgebracht. Klopt, hè? Ja, klopt. Ja, uh, maar voordat we even over Metropolis uh, gaan praten... Cheap uh, Date verraadt eigenlijk het beetje, uh, een beetje... Ja, een verbinding met, uh, met die uh, nieuwe single. Klopt dat ook? Uh, ja, Cheap ja, Date is onderdeel van het album... waar ook Metropolis op staat. Uh -huh. uh, en alle liedjes zijn eigenlijk wel een beetje met elkaar verbonden. Maar, uh, ja, je zou het wel zo kunnen zien, Ja. ja. Ja, ja uh, want het is best wel een, een serieus onderwerp wat je, wat je aansnijdt, uh, met, ook met de metropolis. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, maar hoe, hoe, hoe is dat gekomen? Uh, is dit, leg je dan nu echt duidelijk iets persoonlijks uh, in, in het materiaal wat je nu maakt? Ja, uh, yeah, ik denk dat ik dat altijd wel, wel doe. Yeah. Uh, maar wat, uh, het grote contrast, natuurlijk, is Chief Date, wat, net, wat je net hebt gedraaid, dankjewel, daarvoor ja. Mm. <laughs> en yeah. uh, Metropolis is dat. Met, cheap Date is heel erg uh, grotesk en well, uh, stoer. En Metropolis is die, die andere kant. Van mijzelf waarbij ik openlijk spreek over dat dat ik, ja waar ik last van heb gehad als, als vrouw in de muziek muziekindustrie. Ja. Um, en uh, met mij veel andere vrouwen gelukkig. Ja. Um, en waaronder een, een manager in New York die mij uh, ja, emotioneel manipuleerde. Um, en een eetstoornis waar ik mee heb gekomen. Hmm. En uh, genoeg van heb om. Uh, om uh, dat allemaal, ja, om um dat om daar om om daar doekjes omheen te binden en er gewoon eerlijk en open over te zijn, want als de muziek dat is, mm. waarom dan ook dat niet, uh, ja, als artiest daarvoor staat? Yeah. Um, ja. Jij bent niet de enige. Want uh, een tijdje terug heeft uh, Loop met uh, Julia Korthouwer... eigenlijk een soortgelijke single uitgebracht. Uh, 2021 uh, heet dat, geloof ik. Uh, ook een single. Uh, waarbij uh, de, de, iemand zich een beetje opdrong... In, als zijnde van ik uh, ben uh, in de platenindustrie actief. Nou, die heeft ze echt uh, letterlijk een beetje van de, van de lijf af moeten meppen. Uh, uh, jij bent... Uh, ja, Het, het, het, het schijnt uh, nogal, uh, nogal vaak voor. ...voor te komen, heb ik het idee. Ja, ik denk dat het altijd veel is gebeurd, hoor. Maar ik denk dat dit het moment is waarbij meer mensen daarover durven te spreken... ...omdat er natuurlijk ook veel meer nieuws is uh, en komt... ...en daarmee ook mensen meer durven. Ik bedoel, ik, heb dat. ik weet ook dat ik mijn eigen glazen semi ingooi... ...doordat ik eerlijk, uh, ja, dat ik hierover zing. Weet mm -hmm. you know? Ik ben toch afhankelijk van deze mensen. Ja. Uh, en dat maakt het best wel spannend. En tegelijkertijd... Uh, ook wel empowering en fijn dat dat ja er, er DJs zijn zoals, zoals jij die dat ondersteunen en die dat draaien maar ik heb uh, eigenlijk uh, heel veel <laughs> heel veel weinig antwoord gehad of niet eens een nou, aanbieding ja. hier om omdat je dit ja, onder de aandacht probeert te brengen op deze wijze. Ja, want ja, het, nou ja, het verhaal is best wel groot. Ik bedoel, Mindel Smit heeft er ook nog een nummer over gemaakt. En niet alleen jij, maar het is ook het hele verhaal rondom The Voice. Want dat, ja. met Tim Hofman, wat destijds ook nog best wel stof deed opwaaien in dat, in dat opzicht. Um, ja. Nou, zeg je net. Je loopt het risico dat, uh, dat je je eigen glazen ingooit. Maar dat, ja, toch geloof ik dat niet in. Want ik denk dat je op een gegeven moment... Uh, het is, uh, lijkt mij, een beetje een vorm van bewustzijn. Zo, uh, ja, een bewustzijnswordingsproces. Moeilijk woord, maar dat uh, bedoel ik ermee. Uh, dat je meer moet denken met dit soort uh, dingen. Met, uh, met uh, waar hè, ik... Als van de andere seks, waar ik dan mee bezig ben, in dat opzicht. Ja, ja dat denk ik ook. En dat hoop ik ook hoor. Ja. Um, omdat het nog steeds wel een beetje een gevoelig onderwerp is, natuurlijk. Mm -hmm. en, uh, um, ja, goed. Uh, en ik ben ook blij hoor dat ik, uh, dat ik dat doe. En het is voor mij ook een, ja. wel. Uh, ja, goed. Zelf, muziek maken voor mij is ook wel catharsis, maar ook wel een beetje zelfontdekkingen. met die videoclip van morgen uit. Ja. Uh, van Metropolis. En daarin uh, kleed ik me ook uit. <laughs> Wat voor mij heel, uh, heel eng is ja. uh, om te doen. En uh, daardoor ook ik me heel erg altijd aan mijn comfortzone probeer te halen. Omdat kijk, weet je, woorden is één, maar ook doen is een tweede. Mm -hmm. En ik, ik doe dat niet op een op een sexy manier, maar meer om agency uh, terug te winnen. Van ik doe dit zelf, ik word niet gestript. Mm -hmm. Maar ik do, doe me uh, van. Uh, associaties die ik heb. Ofwel aan deze kleding. Die... Ofwel aan deze items. Uh, waaronder zo'n Romeinse helmen. Die zie je nu op alle persfoto's. <laughs> ja. Die ik een keer uh, ook in New York heb gekocht. Ik heb daar een tijd gewoond. Uh, en daar gewoon niet heel veel leuke ervaringen gehad met mijn manager, waarbij het wel heel veel belovend was toen een tijd. Um, en iedereen denkt natuurlijk, oh, she must be having a real world, weet je wel, oh, ze heeft een werkvisum gekregen. Ze gaat naar Amerika. Ze is hier en daar getekend. maar uh, uiteindelijk was de realiteit wel anders. Ja, uh, ben je dan uh, nu achteraf blij dat, uh, dat je dan weer, toch, uh, weer terug bent in Nederland? En dat je dan uh, hier gewoon rustig kan werken aan datgene wat, uh, wat je belangrijk vindt? En laat ik dan, ja. dan meteen die tweede vraag uh, daarbij stellen. Uh, heb je daar al de nodige reacties op gekregen op Metropolis? Ja, nou sterker nog, ik vind het wel fijn dat de mensen die het horen het ook snappen. En dat is me veel meer waard dan. Uh, en dat het zo langzaam een beetje groeit. Mm -hmm. uh, ik, heb, ik heb best al een tijd niet meer. Uh, ik ben nu weer sinds kort weer lief aan het uitbrengen. Maar na die hele corona-periode blijft het toch een beetje lastig. Mm -hmm. en Het is wel mooi om te zien dat je door eerlijk te zijn en, en open te zijn, niet alleen in je muziek, maar ook daaromheen uh, als mens, dat mensen zich daar toch ook mee verbonden voelen. Mm. En dat dat zijn hele fijne, fijne reacties. En ik werk ook samen voor dit liedje met, uh, met Mind. Uh, dat is een geestelijke gezondheidsorganisatie in Nederland. En het Proud We Me. Die doet weer juist met eetstoornissen een heleboel. Um, om ook het een beetje in te zetten voor voor ja, yeah, sharing is caring, maar ook een, een fijne. Um, voor dingen waar ik ook, wat ik ook belangrijk vind. Dat mensen niet alleen zijn in wat ze daarin voelen. Ja. Uh, ja. Uh, het, is, het is een beetje morele support, uh, als het ware. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het nu best wel hard nodig is. Maar, hmm. ja. Uh, ja. ja. Voordat we het, uh, het, uh, de single echt uh, gaan draaien, uh, vind je dan, uh, kijk, dus is weer een beetje een mening vragen bij, bij jou, maar vind je dan de maatschappij uh, een beetje verhard in een, uh, in een aantal opzichten, ook met dit soort gevoelige onderwerpen? Um, hoe bedoel je dat? Nou ja, um, oh, hey, hey, jij brengt iets te bedden. Uh, jij, jij voert een onderwerp op. Maar de maatschappij heeft, uh, kan misschien zo hard zijn... Ja, we, daar hebben we allemaal geen boodschap aan. Uh, dat is de zoveelste keer dat we dit, uh, dit soort uh, verhalen horen. Uh, merk je er iets van? Van de maatschappij? Ja, zeker. En ook van mensen die hier eens voor staan, weet je wel. Die mm. in de molly het laten weten van... Uh, Hey, wij, uh, ik ben anti wat er is gebeurd in de familie. Mm -hmm. En vervolgens weigeren ze, willen ze wel er wel stil over blijven. Snap je? Dus yeah. ik, je kan ook het tijd keren door, door dit soort dingen te delen. Maar uh, met bijvoorbeeld. En ik bedoel, dat heeft natuurlijk veel meer redenen dan dit waarschijnlijk. Maar de reden wat ze mij schrijven dat ze er niets mee willen doen, is omdat ze gewoon hun bek willen houden. Yeah. En dan denk ik: oké. Okay, zo kom je nergens, weet je wel. Ja. Ik bedoel, je kan niet je mond houden over dit soort dingen. Nee, je moet... En, en, en ja. Nee, je moet erover uh, over durven praten, he, dat, in dat opzicht Hoe gevoelig een onderwerp he, als dit bijvoorbeeld is. Ja, ja. En normaal uh, als, als, als shit already hit the fan. Ja. <laughs> weet je ja. wel. En uh, dat vind ik af. En zo zijn er ook veel meer uh, van dat soort... zijn uh, daarom maar dat geeft ook wel voor mij een fijne motivatie Dat ik denk, alright, als dit het geval is, weet je wel. Ik ja. kan het wel zeggen, maar doen is een heel ander verhaal. en nou ja, ik, ben, ik denk dat, men, dat mijn, uh, mijn muziek sowieso wel een flinke portie feminisme heeft. Dat ja, dat doen. maakt niet uit. En, Kijk, en uh, dit, uh, yeah. ja. Ja, ik, dus ik, dat, ik, ik hou er wel een beetje van dat uh, de boel een beetje opgeschud wordt. En uh, in, ja. in, in, in dit geval dus ook. Ja, dank je. Ja ja. Ik ja. haal uh, ik ik haal daar ook wel van. Nee, goed, ik vind het vooral schuijt en het belangrijk dat er voor, voor gestreden blijft worden, weet je? Totdat het uh weer een beetje rechgetrokken is. En dat is nog een lange weg te gaan. Ik bedoel, Rovers is weten. Wat ik je ook al had verteld weet je, aan Amerika. Mijn god, die had altijd gedacht dat je nu weer... meer dan 50 jaar wordt teruggeworpen in het geschiedenis. Ja, ja, dat is weer een hele andere discussie. Maar ik heb het wel meegekregen... dat dat natuurlijk ook weer een beetje de achterdeur uit is. Uh, we gaan hem uh, draaien. Hier is uh, Metropolis uh, van de Mira. Ja. Perseverance you go best is in it ain't it fun Deze band die heeft een nieuwe signal uitgebracht. Eigenlijk een paar weken terug. En dat is She Is Another Miracle van Bon Nikki, En ze hebben meegedaan aan de Rob Agda Award. En bovendien is de, de band geselecteerd voor de popronde in het najaar. Want de, de popronde is ook al zich bezig aan het roeren. Want voordat je het weet is het september, oktober en dan begint het weer. Uh, laten we dan maar even nog een kruisje slaan... of het allemaal een beetje goed gaat komen met virussen En dat soort zaken. Maar ik denk het wel. Want uh, het zou mij een beetje verbazen. Als dat uh, weer uh, op een, een of andere manier uit gaat draaien. Tot, uh, met, met lockdowns. En daar wil ik helemaal niks van weten. Die ellende hebben we gehad. Daarvoor hoorde je trouwens de Mira met uh, Metropolis. We gaan verder met uh, muziek. Want we hebben er nog een aantal. Uh, bijvoorbeeld deze van Dish 12. En de Twins. Twins align they are bold Twins have a certain pride they fool and brag Cause they I'm scared. Is, uh, dat was uh, Frank Bond in de hoedanigheid van Dish 12. Um, even kort deze nog. Uh, nou, deze, dat gaat, uh, gaat hem niet meer worden, denk ik. Want uh, die single die duurt uh, twee... Of tenminste, een uh, nummer van 2,5 minuut. Um, maar uh, het is een beetje druk voor Frank Bond uh, en Martin Tol. Want... Uh, Frank Bond zeker, Martin Tol wat minder. Maar Dish 12, dat hebben ze, uh, hebben ze dit uh, gedaan. Twins, um, dat is een soort van ja, aanvulling op, op iets wat ze in Volendam aan het uh, doen zijn. En er, is, uh, er zijn een groep mensen die hebben uh, twee stuks, geloof ik. Martin Veerman heet de een en wie die ander is, daar ben ik even de naam van kwijt. Maar uh, die zijn bezig om in ieder geval uh, aandacht te besteden... aan de tweelingen, want het schijnt... en dat uh, hebben ze ook uh, verteld uh, in de uitzending van twee weken terug... Uh, dat er nogal uh, genetisch bepaald is... dat er heel veel tweelingen voorkomen in Volendam. Nou ja, dus, uh, het, het, het grap uh, was dan wel... Van dat ik zelf uh, er een nodige ervaringen mee heb. Doordat ik... Uit een gezin kom met twee tweelingzussen. En bovendien heeft die, die jongste tweelingzus uh, ook nog eens een tweeling op de wereld uh, gezet. En dan lopen er ook nog eens door mijn hele verhaal... ook nog eens een aantal tweelingen uh, door uh, mijn hele leven heen, heb ik er wel eens het idee. Dus dat uh, is zo'n beetje het uh, verhaal. Um, goed, we gaan uh, op weg naar het uh, nieuws van acht uur. Als dus je denkt, bah, is het een beetje een rol samenhangend verhaal. Nou, dan moet je dan maar eens even de boel terugluisteren. Maandag komt de samenvatting online. En dan kun je dat allemaal een beetje terug luisteren. We zijn op weg naar 8 um, uur. Er is komend weekend iets te beleven waarbij Mankers een hoofdrol speelt. 24 juli spelen ze. Nou, weet ik dus niet waar. Dat is dan ook weer heel erg fijn dat je dat dan weer net niet weet. We hebben ze er ook nog eens een keer hier in de studio gehad. En toen hebben ze volgens mij ook dit nummer laten horen: The Hunt Begins. Die hoort tot aan 8 uur. MUZIEK Um daytime and then sun at night black holes are growing then swallow all light when stars are memory they cannot recall they try to think clearly it's on the tip of their tongue the heart. nooit even eroverheen. Maar het heeft te maken met een livestream van Mankus. Daar heeft het mee te maken. Zondag, de 24 juli, dan uh, is het uh, te zien en te horen via een livestream van Mankus Project. Daar moet je even op kijken op het internet. En dat komt vast goed op weg naar 8 uur. En we geven het nog het uh, laatste setje van The Hunt Begins.